De finale van de week hongkbal Honkbal in Panama-stad was vanwege de regen met 4 uur vertraging begonnen. Omdat het honkbalveld niet goed genoeg was om er in korte tijd twee wedstrijden op af te werken... werd de wedstrijd om de derde plaats tussen de Verenigde Staten en Canada afgelast. Zowel de Amerikaanse als de Canadese honkballers krijgen een bronzen medaille. De Occupy-manifestaties tegen de uitwassen van het kapitalisme... zijn in Rome en New York uitgelopen op gewelddadigheden... In Rome ontstond een veldslag nadat honderden gemaskerde jongeren vernieling hadden aangericht en de politie hadden bekogeld. De Italiaanse ME voerde charges uit en gebruikte traangas en waterkanonnen om de massa te verjagen. Zeker 70 mensen raakten gewond, zo'n 20 mensen werden gearresteerd. Op Times Square in New York kwam het ook tot botsingen tussen de politie en betogers. Daar viel een onbekend aantal gewonden, werden 70 actievoerders opgepakt. Zo'n 5000 mensen waren in New York de straat opgegaan om te demonstreren. In Berlijn maakte de politie tegen middernacht een eind aan een Occupy-manifestatie voor de Bondsdag. Het plein voor het parlementsgebouw werd door honderden agenten schoongeveegd. Betogers die zich verzetten werden weggedragen. Verder waren er geen incidenten. In 82 landen, waaronder Nederland, worden Occupy-manifestaties gehouden. In Israël zijn de eerste stappen gezet voor de gevangenenruil waarbij honderden Palestijnse gedetineerden vrijkomen. In de ruil laat Hamas de Israëlische militair Shalit vrij die vijf jaar geleden werd ontvoerd. Israël heeft de namen bekendgemaakt van de eerste 477 Palestijnen die vrijkomen. President Peres is de officiële procedure begonnen... om hun gevangenisstraf kwijt te schelden. Israëlische burgers krijgen 48 uur de tijd om beroep aan te tekenen. Maar de kans wordt zeer klein geacht dat bezwaren worden gehonoreerd. Onder de Palestijnen die vrijkomen is een Hamas-strijder... die 16 keer levenslang heeft gekregen voor haar aandeel in de bomaanslagen... waaronder die van tien jaar geleden op een pizzeria in Israël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 Een week geleden brachten bijna 2,6 miljoen Fransen hun stem uit. Het is voor het eerst dat de Franse sociaal-democratische kiezers... rechtstreeks bepalen wie hun presidentskandidaat wordt. Presidentsverkiezingen zijn in het voorjaar. De nieuwe machthebbers in Libië hebben de veiligheidsmaatregelen in Tripoli verscherpt. Vrijdag kwam het daar voor het eerst in weken tot gevechten... met aanhangers van de verdreven leider Gaddafi. In de buurten waar werd gevochten zijn meer wegversperringen neergezet. Nog steeds is het verzet niet helemaal gebroken... De belangrijkste stad waar Kadhafi-aanhangers al weken stand te houden is Sirte. Bij een verkeersongeluk bij de grensplaats Bochels in Limburg is vannacht een dode gevallen. Volgens de politie zaten er drie jongeren in een auto die door onbekende oorzaak over de kop sloeg. De bestuurder zat bekneld en overleed in het wrak. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de leeftijd van de slachtoffers van het ongeluk bij Bochols is nog niets bekendgemaakt.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 PSV-verdediger Erik Pieters brak in de wedstrijd zijn rechtervoet. Het is nog onduidelijk hoe lang hij aan de kant zit. In Waalwijk versloeg FC Twente RKC met 4-0. Herakles FC Groningen werd 2-1 en Heerenveen de Graafschap eindigde in 1-1. AZ gaat nog steeds aan de leiding met twee punten voorsprong op PSV en Tente. Ajax staat op zes punten achterstand. Het weer eerst wat mist, maar al snel veel zon. De temperatuur stijgt naar 11 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Morgen vooral in het westen meer bewolking, maar ook ruimte voor de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Pertinente vragen overzagen. Zeg Bart, ja? wat is er nou zo goed aan die elektrische kettingzag van Stiel? Nou, hij kost me 169 euro. Twee, hij maakt minder lawaai. En drie, de tank raakt nooit leeg. Mijn glas anders wel. Oh, even bij tanken dan. Nou, <laughs> twee uur! Stiel, sterk werk. De roerdomp. De verborgen vogel. Slechts weinigen hebben het geluk hem te horen. Nog minder om hem te zien. Hij leeft verstopt in moerassen, zompige ruimtes en riedelanden. En als hij zich laat zien is het vaak in de karakteristieke paalhouding... waarmee hij een rietpol nabootst. Zijn favoriete verstopplek. Misschien horen we hier wel roerdomp Nico... Een van de zes gezenderde Nederlandse roerdompen. We weten zo weinig over dit dier... dat met slechts zes zenders er al een wereld van informatie voor ons opengaat. Dat ze leven rond Ilpendam bijvoorbeeld. En in Overijssel. En in de Oostwaardersplassen. Wat ze doen als de jongen uitgevlogen zijn. En via welke route ze naar Frankrijk of Afrika vliegen om te overwinteren. En dat er eentje is... Roerdomp Nico, genaamd, die helemaal niet naar het zuiden gaat, maar juist noordwaarts. Naar Friesland, om nu al voor het tweede jaar tussen Piekemaar en Hissemar de winter te trotseren. En daar, in het koude riet, geeft zijn zender dan af en toe een piep. Waarom hij nou juist daar gaat zitten en niet bij zijn broers en zussen in het zuiden, dat weet geen mens. Maar dat Roerdomp Nico af en toe via zijn zender van zich laat horen, is een geruststellende gedachte. Ik wandel over het grindpad, goedemorgen, buiten bij het kapitol. Er hangt nog een witte waas over het gras, want het heeft goed gevroren vannacht hier, tenminste aan de grond. En in de verte zie ik hem aankomen rennen. Een strakke hardloopbroek aan. Goedemorgen, goedemorgen hardloopschoenen. Eens even kijken of ik hem kan bijhouden, Arno Willems. Goedemorgen. Ik Bent aan het trainen, maar waarvoor precies? Nou, ik ben uh, aan het trainen voor een De Loof Landschap. Ik ga twaalf gedeputeerde bezoeken en dat doe ik allemaal hardlopend. 12... Ja, het is een soort protestloop eigenlijk, protestloop, hè? Ja, het gaat niet goed met uh, landschap en natuur, er wordt veel te veel op bezuinigd. En daar wil ik iets tegen doen. Okay. Nou, ik heb al wel eerder gehoord van uh, zitten protesten en uh, in bed blijven protesten. Maar ja. hardloopprotesten was nieuw voor mij. Nou, je moet wel eens dus wat anders verzinnen. Ja. Dit lijkt me een hele leuke vorm. Je kan ook uh, heel veel van het landschap zien dan. Ja, dat is waar. Win-win situatie. Nou, ren nog even door. Dank je. Ik ren binnen bij het kapitoel. En dan, als je straks weer deze kant op wil rennen, dan uh, ben ik je dankbaar. Oké, okay, tot zo. Oh. <tied> De eerste courante uit de pièce de clavecin van de Franse componist François Couperin. De Groningse biologiestudent Jeroen Onrust doet voor het tweede jaar onderzoek naar regenwormen. Of eigenlijk naar de wormdichtheid van Friese weilanden. Want dat is weer belangrijk voor de aanwezigheid van de goudplevier. De hele maand oktober is hij te vinden op een van de percelen... die hij voor zijn onderzoek heeft uitgezet. En om de wormen goed te kunnen zien... heeft hij een bijzondere onderzoeksmethode ontwikkeld. Wormen tellen op wielen. Jeannette Paramoor gaat naar Friesland... en ontmoet Jeroen op het land van Boer Peenstra bij Achrem. Het is donker en het waait hard. We staan hier bij een karretje. Ja, we hadden een methode nodig om die wormen te tellen. En... Ja, je moet je dan eigenlijk verplaatsen in een vogel. Dus je moet dicht bij de grond kunnen zijn, uh, zijn om goed op de bodem te kunnen kijken. Uh, dus je kan gaan kruipen bijvoorbeeld. Maar als je gaat kruipen, dan maak je veel, dan zorg je dat er veel trilling voorkomt. En het is ook niet echt uh, uh, ergonomisch verantwoord. En dan ga je op liggen? Ja, op mijn buik. En dan uh, met mijn benen duw ik mezelf vooruit. Uh, en je wilt natuurlijk gewoon net als een vier eigenlijk... Uh, dat je hier zo uh, die wormen ziet. <laughs> dus uh, ja... Ja, dat, dat ik... weet je natuurlijk niet, hè? Nee, inderdaad. Een goudbevier heeft natuurlijk uh, hele grote ogen en hele goede oren. Dus... Uh... En hele kleine voetjes. Dat ook, ja. Het is, het is nog niet zo heel lang donker, dus die wormen die moeten nog een beetje wakker worden. Ik begin meestal een uur na zonsondergang, zodat het echt uh, mooi goed donker is. En dan ben ik meestal rond uh, 12 uur of 1 uur klaar. Dan heb ik drie weilanden gedaan. Waar moet ik op letten? Want ik wil wel meekijken. Maar... Nou, je moet een beetje op de vochtige stukjes letten. Ja. En meestal net de open stukjes. Zoals hier zie je zo'n spleetje. Uh -huh. Daar zie je net vaak een kopje tussen zitten. Of je, uh, als je soms een, uh, een mooie koeienvlaai hebt, dan zitten ze daar ook wel eens. Uh... Daar houden ze wel van. Jazeker, vooral een beetje... een uh... Een beetje een oude fly die al een beetje half aan het verteren is. Daar zitten ze wel graag, eh, graag in. Je lacht er zelf ook om, hè? Ja, nou ja. Zo'n jonge vindt, moet toch in de kroeg zitten s'avonds. Nee, dit is veel spannender. Ja? Ja, zeker. Vertel eens. Nou, het, gewoon omdat je zo rustig en zo geconcentreerd naar die bodem zit te kijken... dan maakt het juist extra spannend als je een worm ziet. En het is elke keer weer anders, want als het heel nat is bijvoorbeeld, dan zie je veel meer wormen dan als het, zoals nu, vrij droog is. Dus elke keer is het weer anders van hoeveel wormen je zult aantreffen. En daarnaast is het ook spannend om natuurlijk s'nachts te werken, want je hoort van allerlei vogels overvliegen. het natuurlijk, zoals nu. Maar ook uh, kerkuilen die af en toe boven je hoofd aan het bidden zijn. En haasjes die naast je gaan zitten grazen. Je bent een beetje één met de natuur. Ja, eigenlijk wel, ja, ja. Is dat hem weer? Ja, en dat is goudvlavier. Ja. Ze ja. zitten hier vlakbij uh, naar wormen te zoeken, net als ik. <laughs> zoals we er een zien, dan zou hij bijvoorbeeld met zijn kopje boven de aarde uitsteken of zo. Ja, ze hebben allemaal een holletje natuurlijk. Waar ze, waar ze overdag gewoon in zitten. En s'nachts komen ze uh, uit een holletje en dan steken ze een kop eruit en dan, dan kijken ze of, of ze wat wat lekkere grasprietjes kunnen vinden. Die trekken ze dan mee het holletje in. Ze komen er niet uit helemaal. Nee, meestal niet. Soms, zie je, soms wel, dan, dan kruipen ze een beetje in de rond... op zoek naar een uh, mogelijke partner of zo. Oh, dat doen ze ook? Ja, ja, ze, ja, zeker. Het gaat ook gewoon door. En vooral nu in het najaar, als het een beetje vochtige omstandigheden is... dan uh, zie je overal uh, parende regenwormen. Mm -hmm. en, maar meestal zie je ze gewoon uh, aan, aan het voeren, eigenlijk. Dan zijn ze aan het grazen op de... Wat grasprietjes. En dan, dan zie je echt dat ze, ze zo'n grasprietje uh, vastpakken met een kaak en uh, echt uh, in een holletje proberen te trekken. Zie, er heel zie je ineens zo'n grasprietje verdwijnen naar beneden? Ja, inderdaad. Vaak zie je eerst het grasprietje zo bewegen en dan uh, zie je, hé, hey, uh, daar heb je weer een regenhoor. Ja. Daar zit er een. Als je goed kijkt, hij zit mooi met een Beetje aan het zoeken met zijn hoofd. Zie, je, hij gaat een beetje heen en weer. Even kijken hoor. Je ziet wat glinsteren. Zie je? Oh, daar ja. Zie, je, je ziet net zijn ja. kopje. Ja, precies. Ja. Nou, dat vind ik wel knap van jou, hè? Ja, je moet wel scherpe ogen hebben. Ja. ja. Maar goed, we hebben dus één. <lacht> is nog een hele voorzichtig. Ja, van, ja. <lacht> ja inderdaad. Hij komt misschien net zo 100 jaar. dat was een beetje heen en weer aan het. Uh, uh, zwenken met zijn hoofd. Oh, kijk, daar zit er nog één. Oh ja, nee, ja die zie ik beter, ja. Ja, ja, een beetje stil. Ja. Kijk, hier zit er ook weer één. Dit is zo'n mooi holletje. Hier zit een beetje mest in. Het is heel vochtig. Mm -hmm. En dan zie je ze daardoor heen uh, grazen. Oh, ja. ja. Kunnen we nu na anderhalf jaar onderzoek al iets zeggen... over de wormdichtheid en de goudplezier? Tot nu toe zien we al dat je bijvoorbeeld in de meer extensieve weilanden... Wat zijn dat? Extensieve weilanden zijn meer weilanden waar, uh, waar minder mest wordt toegediend. Of waar mest wordt toegediend uh, aan het oppervlak. Dus meestal ruig gemest ook. En wat wij vorig jaar ook al zagen was dat je in de extensieve weilanden... dat je daar meer wormen aan het oppervlakte komen. En we denken dat dat te maken heeft met die mesttoediening. Want die wormen die moeten dan eigenlijk een holletje uit om aan dat mest te gaan... Uh, Eten. Uh, en in intensieve weilanden blijven ze meer in de bodem. Ja. Ja. Dus zijn ze ook minder beschikbaar voor de, uh, de goudpervieren. Dus er is eigenlijk ook een pleidooi voor de biologische landbouw, zo te horen. Ja, ja zeker. Ja. En het zou natuurlijk ook te maken kunnen hebben met een, uh, een grondwaterstand. Ja. Want je ziet vaak uh, vogel, weidevogels in, in weilanden met een vrij hoge grondwaterstand. Dus uiteindelijk komen we met deze studie te vinden dat die regenwormen. Dichtheden bepaald door grondwaterstand of door toediening van mest, et cetera. Dit is nou de derde avond, hè, dat je dat doet weer? Ja, we zijn dit najaar weer begonnen. Mm -hmm. En uh, ik ben afgelopen week weer de eerste rondes gedaan. Ja, en dan doe je dit de hele maand, hè? Ja, klopt. Tot het weer echt uh, te koud wordt. Ja. En de wormen weer wegtrekken. Dieper de grond in. Hier een kiefiet uh, vlakbij. Kiefieten zijn natuurlijk ook net als goudpapier echte uh, warmer etens. Ja. Nou, het is gelukkig nu nog niet koud, hè? Nee, nog niet, nee. Nee. Het vorige haalt, ik, uh, was Het op een gegeven moment zelf zo dat, dat ik de rijp op het gras zag uh, zien komen. Uh -huh. Dus uh, toen werd het ook tijd om te gaan stoppen. Ja. Maar tegen kou kun je meestal wel goed kleden, dus. Heb je ook iets warms bij je? Een thermosfles? Uh... Oké, okay, hier zit er nog weer eentje. Ja, ik heb zeker een thermoskan uh, met uh, thee of koffie bij me. Dus, uh... Neem je wel eens iemand mee op je karretje? Nee, tot nu toe heb ik het alleen maar alleen gedaan. Ja. Het is meestal twee twee kussen. Ja, het zou, het zou ook kunnen, ja. <laughs> maar ja, dan moet ik wel iemand hebben die mee wil, natuurlijk. Ja, en ik kan me voorstellen dat je daar niet iedereen warm voor krijgt, hè? Nee, zeker niet. Nee, ik laat je alleen met je telwerk. Oké. Okay. Volgens mij zie ik er een, hè? Ja. Nummer elf is dat. Oh, daar zit er nog een. 12. 13. 14 alweer. Spel interlude uit de Sonaten in E klein voor viol en piano van de Noorse pianist Telfsen. Nergens bezuinigt het kabinet Rutte meer op dan op natuur en landschap. Meer dan 70 procent in 2016. 70% bezuiniging op natuur en milieu. En dat mag niet gebeuren, vindt Arno Willems, directeur landschapsbeheer Nederland. En daarom rent hij de komende weken ruim 250 kilometer door ons land. Ik net nog een paar rondjes rond het kapitaal. U hoorde hem al buiten met Janine. Goedemorgen. Goedemorgen. Arno Willems. Um, moe? Nou, <laughs> dit valt nog wel mee. Wat vindt u van deze omgeving? Prachtig. Prachtig. Een uh, hele leuke afwisseling van lanen, weilanden, stukken bos. Ik hou van afwisseling. Ja. En, uh, hier ooit ja, gelopen mooi. of niet? Ja, ik ben hier al eens eerder geweest. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik kom trouwens ook al eens vaker bij Natuurmonumenten. En dan ja. straks ja. 250 kilometer. Ja. Waar, waar ben je in helemaal begonnen? Ja, dat, uh, dat kan ik je pas zeggen als het helemaal klaar is. Maar uh, ik ben eraan begonnen niet zomaar natuurlijk, want uh, nou ja, jullie zijn het al in de inleiding. Uh, 70% bezuiniging, dat is natuurlijk enorm. enorm. En uh, ik wil daar twee dingen mee bereiken met dat lopen. Ik wil laten zien en, ho en horen dat er zoveel bezuinigd wordt. Veel mensen weten het nog helemaal niet. Nou, die boodschap wil ik uitdragen. En het tweede is kijken dan of er nog iets aan te doen valt. En gaan praten met gedeputeerden. Op de provincies. Ja, want je ja. rent niet lukken rond, hè? Nee, ik ga euh, naar de gedeputeerden die verantwoordelijk zijn... voor het landelijk gebied of natuur of, uh, of landschap. En ik ga met hen praten. Praten over wat er nu gebeurd is. Dat er zo'n grote bezuiniging is. En hoe zij denken daar misschien iets aan te kunnen verbeteren. Want het Rijk heeft gezegd... natuur en landschap, dat is nu een verantwoordelijkheid van de provincies. Jullie moeten dat regelen. Nou, dat is duidelijk. Maar het Rijk heeft er geen geld bij gegeven. Sterker nog, het Rijk dat er... Had er heel veel geld, of had er geld voor over in de voorgaande jaren. Daar hebben ze nu heel veel van afgehaald, 70 ja. En de vraag is, kunnen uh, provincies dan een beetje oplussen? Kunnen ze daar nog wat uh, aan mee gaan betalen? Nou ja, het moet uit hun zak komen. Dus ja. als ze die 70 stel je voor dat ze die zouden nou, willen bijleggen... Die, die dan moet het af van uh, uh, stoplichten. In ja, sportvelden dingen. en wat ja. dan ook. Ja, over die politieke keuzes ga ik niet. Nee. Uh, ik ga er alleen maar voor om hun duidelijk te maken dat onze leefomgeving en ons landschap... dat dat een ere gehouden moet ja. worden. Daar genieten we allemaal van. Dat is heel erg leuk. Heel veel mensen uh, zijn uh, elk weekend, en zeker dit weekend, zo'n prachtig weekend... weer aan het genieten van buiten. Nou, dat moet kunnen blijven. En als we er steeds minder geld in gaan stoppen... dan gaat dat landschap, en die natuur, die gaat veranderen. Wat alle... merk je daar dan van? Want heel veel mensen zullen zich herkennen in dit verhaal. Ze gaan ja. naar buiten, ze gaan wandelen hier. Nou ja, weet je, Hartstig het is groen. Ja. De, de bomen staan er, ja, de plassen er liggen wel. er en de slootjes. Ja. En, de, ja. en, en Als dat af en toe ook nog eens een koe. Um, ja, maar wat maar dat... merken ze dan van 70% bezuinigingen op ja, beheer? En, ja, er gaan, er gaan allerlei dingen veranderen. Uh, als ik een paar voorbeelden mag geven. Uh, wilgen, knotwilgen, die moeten geknot worden. Nou, daar moet je iets aan doen. Als je ze niet knot, dan scheuren ze uit elkaar. Ja, maar ik word ieder jaar opgeroepen van... kom bomen, knotten, we ja. hebben kinderen mee, ze krijgen allemaal zaag. Als ze al oud genoeg zijn. Ja. En bomen, dat zijn allemaal <laughs> vrijwilligers. Ja, maar het zijn niet altijd allemaal vrijwilligers. Gelukkig zijn er tienduizenden vrijwilligers die dit doen. En ik gaf nu het voorbeeld van het wilgeknotten. Daar kun je met vrijwilligers nog een heleboel uh, aan doen. Maar als je het hebt onder, over het onderhoud van, uh, van houtwallen... of als je het hebt over het onderhoud van uh, graslanden... van die blauwgraslanden bijvoorbeeld... dat is toch wel heel, uh, heel erg specifiek beheer. En dat kan je niet zomaar aan iedereen overlaten. En jullie moeten niet vergeten... Uh, we leven in een, uh, in een land waarbij de milieudruk heel groot is. Hè? Er, is, er, is er is nog steeds milieuvervuiling in Nederland. Uh, waarin er een enorme bevolkingsdruk is. Je zult de natuur en het landschap op de een, een of andere manier moeten beheren. Want dat systeem kan zich niet meer zelf reguleren. Nou, daarom is er geld nodig om dat beheer te doen. En daar wordt nu drastisch in gesnoeid. En dat, is, uh, oh ja, dat gaan we merken. Heel langzaam, denk ik in het begin dan, dan merk je dat nog niet zo heel erg. Maar na een paar jaar ga je denken van... hé, hey, dat zag er vroeger toch anders uit. En organisaties geven ook al aan... van, wij zullen dit niet kunnen blijven doen... zoals we dat in de afgelopen jaren gedaan hebben. En dat ze zaten dat... al niet heel erg ruim in het jasje. Nee, hoor. nee dat wat we het gaan merken is dus een feit. Ja. Je bent al vanaf woensdag aan het lopen, hè? Dus ja, die, komt... die protesten uh, lopen. Dus je hebt al bij een aantal... In je, in je strakke broek gezeten bij een aantal gedeputeerden. Ja, ja, ja. Ik ben er uh, bij drie geweest. In Overijssel, en in Gelderland en in Utrecht. En ik moet zeggen, ik word hartelijk ontvangen. Dat Want je is... komt daar heigend en puffend, ja. uh, ze ja, Dat kom, kom je daar aan? Heigend, puffend, zweetend, alle, alles wat je nog bij, meer bij kunt het marathon. Ze weten ja. wel dat je ja. komt, toch? Niet spontaan. Ja, ja. Nee, nee, nee. We hebben keurig een afspraak Vindom. gemaakt. En het verheugende is, tenminste, dat vind ik al een positief signaal. Ze willen me alle twaalf ontvangen. Nou, dat is al een begin. Ja. Ik denk ook uh, dat, dat, uh, dat dat een, een teken is uh, dat ze uh, ook wel meeleven hiermee. Tenminste, vul ik dat dan maar in. <laughs> en uh, laten we hopen dat dat ook gaat blijken in, een, in hun daden de komende jaren. Um, maar jij komt daar ja? aan en ja. dan? En dan, word je dan, dan krijg je eerst nou ja, wat te drinken? Nou dan, ja, dan, dan, dan, dan, dan krijg ik eerst, eerst wat te drinken. En dan vertel ik wat ik nu eigenlijk ook aan het vertellen ben. Dat, het, uh, dat, het, uh, dat die bezuinigingen dat die vreselijk zijn. En daar zetten we dan snel een punt achter. Want de provincies zullen het nu moeten doen. En ik, ga, ik vraag hen dan, uh, hoe denken jullie daar aan de komende jaren mee om te gaan? Het is eigenlijk inventariseren wat je doet. Nou ja, het is, het, het is, naast het inventariseren is het natuurlijk ook het, het aangeven van een aantal, uh, aantal suggesties. Um, uh, gericht op, uh, blijf er nou, blijft er nou uh, serieus mee omgaan. Zorg dat die leefomgeving dat die intact blijft. En blijft er wat, wat, wat geld voor zoeken. Ja, maar dan ben ik de gedeputeerde van Groningen. En zegt ja. ja, het is een leuk, leuk idee. Uh, ja. neer de hardlopen, maar daar hebben wij straks geen geld meer voor. Ja, nou goed, en, uh, dan zal ik toch nog een keer zeggen... dat, uh, dat er dan beter, beter gezocht moet worden. Ja. En dat het een heel onverstandig idee is om te zeggen... daar hebben wij geen geld meer voor. Want natuur en landschap leveren veel meer op dan het kost. Maar ja, dan zeggen ze... de, de hoogste eh, natuurbaas in Nederland, staatssecretaris Bleker... Ja. die zei op Radio 1 deze week nog... ons natuurbeleid de afgelopen 15 jaar is doorgeschoten. Ja, waarin? Zei u nou ja. dat er ook bij? Nou ja, hij zegt natuurlijk wel vaker van... het moest maar eens afgelopen zijn. Het, het werd tijd zat om daar eens even ja. flink te snijden. Ja, nou ja, goed... Uh, ik snap, dat niet. ik snap dat niet. Ik kan me, ik kan me wel voorstellen dat er, eh, zoals op elke sector, eh, kritiek is zou kunnen zijn op deze sector. Misschien dat we te moeilijke taal gebruiken of dat het over de hoofden van mensen heen gaat. Je wilt gewoon buiten leuk genieten. En dat er dan termen gebruikt worden als ecologische hoofdstructuur, biodiversiteit. Kijk, dat mensen dat soms eh, niet helemaal begrijpen wat daarmee bedoeld wordt, dat, er, dat wil ik snappen. En dat het misschien een beetje doorgeschoten is... dat het te technocratisch overkomt, dat wil ik ook begrijpen. Maar je kunt toch niet zeggen dat je met je leefomgeving... dat je daar te goed voor zorgt? Ik vind dat een vreemde, vreemde redenering. Ja. Hoeveel, kilo, hoeveel kilometer moet je nog? Wat, morgen weer, hè? neem ik aan. Euh, morgen weer gaan we naar uh, Zeeland. Ik moet nu nog uh, 210 kilometer. Nou, we zijn al een lijntje op streek dus. <laughs> Dan, en, en morgen naar Zeeland? Zeeland, ja. ja. En ik Heb er dan... zin in? Ja. ja, zo zie je er ook wel. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, uh, heel veel succes. Dank je wel. En uh, rammel aan al die deuren. En uh, schud ja. ze wakker. Nou ja, wakker zullen ze wel, wel zijn. Maar uh, ik denk dat iedereen toch nog een keer heel erg op scherp gezet moet worden. En uh, duidelijk moet worden, dit verhaal. Ik hoop dat al die uh, provinciale couranten ook achter je aankomen. Ja, gekomen. dat doen ze zeker. Om dit verhaal ze te redden dat het, het desastreus is, die 70%. Ja. Ja. De PZC wordt het dan morgen. Ja. Arno Willems, directeur van Landschapsbeheer uh, Nederland. En deze week de uh, Marathon Man. Veel succes. Dank je wel. Ja, over wakker rammelen gesproken. Nog veertien dagen. En dan vieren wij, vogels, een vinyle jubileum. Ja, vinyl. Uh, mocht u het niet weten, dat is 33, 1 derde jaar. En dat gaan we in kleine kring vieren met een speciale uitzending... vanuit het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Ja, Midas Dekkers komt, en niet voor de wijze. Margreet Rijntjes en Inge Diepman en Govert Schillingen, en Nico de Haan. Er is live muziek van de Fantasie fantastische gitarist John Fillmore. En we nodigen ook honderd luisteraars uit. U kunt erbij zijn op 30 oktober. Kijk op vroegevogels.vara.nl en meld u aan. Nou is er vorige week uh, heel kort een soort van technische storing geweest op internet... en een onbekend aantal aanmeldingen voor ons uh, feestje is in een soort gat verdwenen. Uh, dus ook al hebt u zich al eerder aangemeld... doe het alsjeblieft nog even een keer. En onze excuses voor dit ongemak. Foutje, bedankt. Uiteraard kunt u zich ook opgeven via onze oude vertrouwde postbus... Uh, Vroege Vogels, postbus 175-1200AD in Hilversum. Maar het snelst, het makkelijkst en het goedkoopst, maar niet technisch altijd het handigst dus, is gebleken, uh, is via internet. Vroege vogels, uh, viniel op 30 oktober, nog 14 nachtjes slapen. Ja. Wij zijn straks bij u terug met padden, kikkers, illegale jachtmusea en meer. Maar eerst Ster en Nieuws met Martijn Nijhuis. Slapen is er niet meer bij op zondagmorgen. Dan ben ik er met de nieuwe talkshow van WNL, Eva Jinek op zondag. Met spraakmakende onderwerpen, brandende kwesties en gasten uit het nieuws. Deze morgen, iets later dan normaal, om kwart voor tien op Nederland 1. The Hunger Project investeert in mensen, zodat ze zelf een einde kunnen maken aan hun honger.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 Het is voor het eerst dat de Nederlanders de wereldtitel hebben veroverd. De Nederlandse punten werden gescoord door Sidney de Jong en Kurt Smith. Winkeliers geven voor het eerst in drie jaar weer meer geld uit... aan het voorkomen van winkelcriminaliteit. Vorig jaar trokken winkeliers er 290 miljoen euro voor uit. Dit jaar is het naar verwachting 5 meer. De Occupy-manifestaties tegen de uitwassingen van het kapitalisme... zijn in Rome en New York uitgelopen op gewelddadigheden... In Rome raakten zeker 70 mensen gewond er werden zo'n 20 mensen gearresteerd. Op Times Square in New York viel een onbekend aantal gewonden... en werden 70 actievoerders opgepakt. En turner Jeffrey Wammers is op de WK-finale in Tokio... als achtste en laatste geëindigd op het onderdeel sprong. Daardoor is hij niet rechtstreeks geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar... en moet hij in januari een ticket voor Londen zien te winnen... op het Olympisch kwalificatietoernooi. En tot zover de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag begint de dag fris met in het binnenland temperaturen net boven nul. Lokaal komt ook wat nevel of mist voor, maar deze lost vrij snel op. Wat rest is een zonnige dag met maar weinig wind. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 14 graden in Limburg. Vanavond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en is er kans op nevel. Het koelt dan af naar 7 graden aan zee tot 2 in het binnenland. Morgenochtend lost de laaghangende bewolking en nevel maar langzaam op. Pas in de middag weet de zon op een aantal plaatsen door te breken. Het blijft wel droog en met een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind... wordt warmere lucht aangevoerd. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 graden in het noordoosten... tot 17 in het zuidwesten. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid toe en is er iedere dag kans op buien.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 Drie minuten over half negen. Ook deze week heeft een van onze columnisten... zich weer ergens over verwonderd of opgewonden wie het is. Dat bepaalt ons rad der columnisten. Maarten Keulemans. Maarten Keulemans is wetenschapsjournalist en eindredacteur... bij het tijdschrift Natuur, Wetenschap en Techniek. Hoort u de ganzen buiten op onze buitenmicrofoon? Columns schrijft Maarten Keulemans niet alleen voor ons, maar ook voor de Volkskrant. Hij heeft vaak scherpe kritiek op de manier waarop verschillende media omgaan met wetenschapsnieuws. Maar ook zelfspot is hem niet vreemd. Getuige deze column. Maarten Keulemans. Vingervolk. Ook ik moest er een keer aan geloven. En dus heb ik sinds kort een smartphone. U weet wel, dat is zo'n vingerbare telefoon met apps en widgets en Facebook en Twitter en e-mail. Of... Nou ja, het telefoon. Het duurde nog een hele poos voordat ik eraan toe kwam om te kijken of je er eigenlijk ook mee kunt bellen. Vreemd eigenlijk wat zo'n smartphone met een mens doet. Ik ben helemaal niet zo'n gadgetmens, moet u weten. En dat gevinger de hele dag door met zo'n telefoon. Ik vond het altijd bij idioot. Om te zien dan. Toen ik mijn eigen vingertelefoon kreeg, fluisterde Ben om mij heen... dat ik straks niet anders meer zou willen. Alsof ik op het punt stond om toe te treden... tot een of andere obscuur genootschap van drugsgebruikers. Maar gelijk hadden ze wel. Ik ben bang dat ik wel een vermoeden heb hoe dat komt. Vlak na de Tweede Wereldoorlog ontdekte de grote Nederlandse bioloog... Nico Tinbergen dat meeuwen liever dan op hun eigen ei op een gipsen nepei gingen broeden, dat wat groter en kleurrijker is. Supernormale stimuli, heet dat bizarre fenomeen sindsdien. Dieren hebben de neiging om aangedikte nep toch net wat leuker te vinden dan het origineel. Voor onze diersoort, mens, geldt dat ook. Denk maar aan de manier waarop wij als zuignappen aan de televisie kunnen kleven. Mensen zijn gek op sociale contacten, maar... Nog net wat gekker zijn we op de overdreven dramatiek... aangezette schoonheid en uitgedachte humor van, zeg, goede tijden slechte tijden. Zie daar mijn vingertelefoon. De krant lezen om bij te blijven, dat hoeft niet meer. Eén druk en ik krijg een shortje nieuws of een brokje vermaak. Door de regen naar mijn vrienden fietsen is niet meer nodig. Even vingeren en ik zit midden tussen de vrienden en kennissen op Twitter en Facebook. Experimenten... Laten zien dat we minime beetjes dopamine aanmaken als we dat doen. Dat er een rilling van genot door onze hersencircuits trekt. We zijn vluchtig vingervolk, verslaafd aan de dopamine-rush van alweer een nieuwtje. Op de eeuwige digitale jachtvelden is er altijd wel iets te vangen. Nee, ik voel mij heel wat met mijn aanwrijfbare wondertelefoon. Jammer alleen dat ik in werkelijkheid toch vooral een meel van Nico Tinbergen ben... die neurotisch om de twee tellen zijn nep ei staat op te poetsen. Het derde deel, trio en menuet uit de symfonie, Opus uh, 5, nummer 2 in S-Groot van de Belgisch-Nederlandse componist François Joseph Gossek, uitgevoerd door de London Mozart Players. En uh, wij zeiden net dat Maarten Kullemans hoofddirecteur was van het blad Natuurwetenschappen en Techniek. Maar een op, uh, in mij. oplettende Henny Radstaak, die ja. wat deed niet wat hij twitterde of hij belde. <laughs> en hij zei: Nee, dat is hij. Maarten Kullemans is dat niet meer. Ja, hij is nog wel vo, uh, Volkskrant-columnist. Uh, ja, bij Volkskrant. Ja, ja. Zeker. De Natuurkalender. De eerste lingen van deze week. Het is weer tijd voor onze Venolijn. U kent vast het nummer inmiddels, maar ik ga het toch nog een keertje noemen: 035 6711 338. Luister naar een samenvatting van de meldingen op ons onvolprezen antwoordapparaat. Met Hans Vaalderzet uit houten. Zaterdag zag ik de eerste kamsalamanders in mijn vijver. Dat is zo'n drie weken vroeger dan vorig jaar. Ook al moet de winter nog beginnen, het voorjaar komt eraan. Goedemiddag, u spreekt met Tini van Schagen. Gisteren zag ik bij ons de eerste koperwieken in de tuin. Die zich te goed doen aan de bes van de meidoren. Dit is Katie, Hilleris Lambos uit Wageningen. Gisteren zag ik ineens een Atalanta en een paardenbijter voorbij vliegen in de tuin. Dat was zeker omdat het van die zachte lucht was. En ik zag ook nog een paardje zwartkoppen die een besje snoepten. Dit is de heer Buis uit Nijmegen. Afgelopen woensdag, en ook nu nog, op zondag, de vloksen en de herfstasters... en de monnikskrappen en ook de gele rozen nog in volle bloei. Maar tegelijkertijd verschijnen de eerste bloemen van de winter als mijn. Mijn naam is Terborg. Op maandagavond hoorde ik in het recreatiegebied de Oeverlanden... bij de Nieuwe Meer, bij, vlakbij Amsterdam, een zingende sabelspringhaan met handschakel uit uitnes. Nu, in één nachttijd, is het alsof er een doos met merels is opengetrokken. En alsof dat nog niet genoeg is, daarna nog een hele doos met koperwieken en zanglijsters. Als ik s morgens met de honden naar de dijk ga, ben ik de eerste. En dan zitten de bosjes hartstikke vol. Ik kom oren en ogen tekort. Hans Schartner komt ogen en oren tekort. En wij ook hoor hier in het kapitaal, want het is zo verschrikkelijk mooi. Prachtig. Hier. De, de zon schijnt al een beetje over de reusachtige bomen tegenover ons. Het gras is bedouwd. is nog geen rijpen, denk ik? wel ja, hoor. Ik, ja? ik, ik, toen ik vanochtend eroverheen liep, was je ook kunstkunstje. Oké. We gaan naar de eendenkooien. Ooit waren ze de gangbare manier om eenden te vangen voor de poelier of voor de eigen pot... En tegenwoordig zijn het vooral kleine oases van rust in ons overvolle land... en worden eendekooien gebruikt in het Vogelringonderzoek. De Stichting ijvert al jaren voor het behoud en herstel van eendekooien... En die stichting komt nu binnenkort met het boek over eendekooien. De geschiedenis, het nut en de natuur rond de kooien. Samen met een van de auteurs, Desiree Karelsen... van de Eendekooi Stichting is Rob buiten gaan kijken... bij de onderhoudswerkzaamheden in een van de oudste kooien van ons land... die bij landgoed Haarzuilens langs de A2. We worden enthousiast begroet, Desiree. Ja, helemaal. Ja, de, de, de, de lokeenden, zegt maar, die zitten hier ook al op de pas... Het zijn ook kwakertjes, dat hoor je ja. ook. Want, uh, dat noem je kwakers? Kwakertjes, ja. Dat zijn een speciaal, dus ze zien er net uit als wilde eenden, zeg maar. Dus als, uh, de, uh, een woord en een, een eendje is precies hetzelfde als de echte wilde eend. Maar ze zijn iets kleiner, dikker. En de, het kenmerk van deze eendjes, je ziet, er zijn ook erg tam. Maar het ze op, kwaken het de, de kant op, Ja, naar Ze komen gelijk naartoe, ja. want ze hebben nu het idee natuurlijk dat er wordt gevoerd. Een aantal kootjes, dat is niet overal zo, maar die gebruiken dan deze eendjes als lokeend. Want door het gekwaak vliegen die wilde eenden hier op de plas. Dus ja, dan krijg je uh, een de werking, zeg maar. Het is een beetje een rare locatie eigenlijk, hè? Want je hoort dus op de achtergrond ook uh, de A2. Ja. De snelweg van Amsterdam naar Utrecht, uh, die hier uh, vlak langs loopt. Een eendekooi associeer je toch met rust en stilte. Helemaal. En hier ligt hij van pal langs de snelweg. Ja, dat is een bijzondere locatie in de zin van... Ja, we zitten in een overvol Nederland. Uh, snelwegen, zeker de A2 hier, is natuurlijk ook al langs weer verbreed. En dan komt die weg, die schuift dan naar zo'n stiltegebied toe. Maar dat, dat bijt elkaar niet, de rust van de eendekooi en de... Dan... Uh, dit rustige geluid, dat, dat, dat eentonige geluid, dat hoeft niet per se te verstoren. Wel als er een ongeluk gebeurt of als er geklaxeneerd wordt, dan, dan vliegt die hele plaats leeg. Dus in die zin is het heel erg storend. Maar laten we zeggen, voor de, voor de ene die hier altijd zitten, die weten gewoon niet beter. Want dat is een stukje achtergrondsgeluid. De, de vrijwilligers die hier komen werken ja. vandaag, die zijn doorgelopen. Dus ja, die zijn doorgelopen, dus we moeten ze ook in de achtergrond houden. Kijk, hier helemaal aan het uh, eind van de vangpijp, uh, daar wordt uh, vandaag uh, gewerkt. Waar zijn jullie mee bezig? Uh, we zijn nu bezig om, de, om het vanghok, om even het gaas goed vast te zetten. De arm was helemaal, uh, helemaal in verval geraakt. Dus we zijn nu druk bezig om, uh, om het allemaal weer te maken zoals het uitvoer geweest is. Ja, dit is een heel mooi voorbeeld van... Uh, hoe zeg maar op een moderne wijze een groep vrijwilligers nu een eendekooi beheert. En hou je daarmee een stukje van dit oude ambacht in stand? Want ja, het is natuurlijk een cultuurhistorisch fenomeen om dit soort eendekooien en de specifieke vangpijpen die erbij hoorden te beheren. Nog heel even in de notendop deze idee. Waarom zouden die eenden nou in hemelsnaam deze vangarm inzwemmen. om uiteindelijk hier in dit kooitje te belanden? Nou ja, die kwakertjes, hebben ze net al even gehoord. die worden doorvoerd door de kooiker in die gebogen sloot gelokt. Langs die gebogen sloot staan dan die rietschermen... en ligt dan gaas of netten op. Daar loopt ook nog een kooikerhondje om die schermpjes heen. En het is dus een heel samenspel van die kooiker... de lokeende en de hond... met wat voer en vaak ook nog een smeulend turfje... om de mensengeur te verdrijven. En om ze dan uiteindelijk om de bocht heen... in die vangpijp te lokken. Dat belandt dan uiteindelijk hier in het vanghokje. En dat is die, kooien, die loopt dan weer terug, dan trekt hij een touwtje en dan valt dat klepje dicht en dan heeft hij ze gevangen. Dus het is een heel subtiel samenspel, vereist ook de nodige vakkundigheid, ook de nodige ervaring. En dat is ook belangrijk om dat in stand te houden. En een van de redenen om dat in stand te houden is dat deze eendenkooien dan gebruikt kunnen worden voor een stukje wetenschappelijk onderzoek. Dus de gevangen eend wordt dan geringd, wordt dan bemonsterd en bemeten, biometrisch onderzoek. En zo werk je daarmee aan een stukje onderzoek van het Vogeltrekstation. En er zijn ook nog kooikjes in Nederland die nog steeds eenden... en dat mag ook wettelijk volgens de flora en fauna werd die eenden vangen voor de bout. Want dat is de oude functie hiervan natuurlijk. Het is een vogelvangambacht. En vroeger werden die eenden gewoon verhandeld voor de polier. Voor de consumptie, ja. voor de polier. Ja. Is deze kooi ook nog actief? Uh, nee, deze kooi is uh, niet meer actief. Om te mogen vangen moet je sowieso één arm uh, vang klaar hebben... Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Maar deze wordt puur en alleen ingericht voor de educatie. We zorgen dat het, uh, het gaas aan de bovenkant... dat ze er niet uh, dat zo meteen weer uit kunnen vliegen. Dit is uh, net de overgang van zeg maar, de rietschermen... naar het lagere einde, uiteinde van de vangpijp. De vrijwilligersclub staat hier nu uh, flink uh, te timmeren... en met uh, ijzergaas uh, te werken. Maar hoe ging dat vroeger? Nou, Vroeger werd er natuurlijk heel veel... Uh, men zocht naar goedkope materialen. En die werd in dat geval bijvoorbeeld zelf uit het kooibos gehaald, uit het Griend. En dan werd er een bind, een stukje teen, werd dan eigenlijk net als met ijzerdraad En dan werd zo het rietscherm vastgezet. En dat zijn natuurlijk uh, ja, dingen die je alleen maar kunt horen en kunt uh, weten als je met kooikjes praat. Maar we zeiden het al, deze kooi uh, ligt er al een tijdje. Het is een heel oud ambacht. Ja. Tot, tot wanneer gaat het terug? Hoe, hoe ver hebben jullie in de geschiedenis kunnen duiken met jullie boek? Nou, um, wij zijn... Echt alle archieven die we in Europa konden vinden. En dan zeg ik niet dat we alles al gehad hebben. Maar ik denk toch wel dat we heel eind gekomen zijn. En het oudste wat we gevonden hebben is uit 1318. Dat, ligt, dat is uit Vlaanderen. En eh, het bijzondere daarvan is dat die eendekooi er nog steeds ligt. En dat is ook een echte voorloper van de eendekooi. Want het is niet een, zoals we hier zien een gegraven plasje... waar dan vier van die gebogen slootjes omheen zitten. Nee, het, is een, het zijn losse vangpijpen die langs de oever van de Schelde liggen. En die bestaan nog steeds. Dus dat betekent dat we in België, in, uh, bij Bornem... daar liggen nog steeds, al ligt al 700 jaar... op die plek liggen daar die vangpijpen. En, uh, nou ja, goed, het boek geeft... De historie van de ene kooi weer. We hebben nog 108 ene kooien in Nederland. Daar zijn er zo'n circa 25 van te bezoeken. Maar is dat dan vooral voor de, de, de cultuurhistorie dat jullie dit nou allemaal op een rijtje hebben willen zetten? Of ja, je noemt net ook al het, het wetenschappelijk onderzoek wat er uh, tegenwoordig gedaan ja, kan worden. Ja. Het ringen van eenden. Ja, ja. Nou, er zit twee kanten aan. Het is natuurlijk goed om kennis te hebben hoe het vroeger was. En om dat met, deze, met de kennis van toen zeg maar, ook nu weer toe te passen. Het is een mooi verhaal. Het is gewoon ook het verhaal van een stukje historie. Een levend erfgoed. levend erfgoed, dat helemaal. Um, maar door het vastleggen van die kennis kun je ook beter... zoals we hier ook zien uh, in de ene koffer naar Zuilers... Uh, dingen onderhouden en restaureren en op een goede manier doen. Dat geldt overigens niet alleen voor zeg maar, het, uh, ik zou maar niet zeggen, het gebouwde deel... de vangpijpen die uit hout en rietschermen bestaan... maar ook voor het groene deel, het kooibos. Als je hier om je heen kijkt, dan zie je ook dat er zeg maar, hele oude knotessen staan... Uh, en die hebben een bepaalde plek. Die hebben een bepaald doel. Die knotten die je daar aan het begin van de vangpep ziet... moeten ervoor zorgen dat het daar wat donkerder blijft. Zodat waar we hier nu staan, aan het einde bij het vanghof, ja, het, het opener. open is ja, en licht geeft. Zodat die eenden, als ze erin gelokt zijn... denken van, oh, hè, ze zijn dan het bochtje om. Hé, hey, aan het einde kan ik eruit. Want daar komt dan de wind en het licht. Uh, geen ambities om ooit uh, dat oude ambacht misschien zelfs ook weer op te pakken? Als ik echt de kans zou krijgen, absoluut. Ja? Ik, ik vind het... Uh... Ik vind het gewoon helemaal geweldig. Het is heerlijk om in zo'n natuurgebiedje bezig te zijn. En uh, ja, als je dan uh, ziet hoe het een samenwerking is tussen mensen en dieren. Uh, ja, dat is gewoon helemaal geweldig. Ja, we horen de eenden en de vrijwilligers. Ja, dat zijn onder andere de mensen waar Arno dan weer voor loopt deze week en komende week. De directeur van Landschapsbeheer Nederland die ja. een heleboel marathons door Nederland gaat lopen. Die de protestactie wandelmars à la Forrest Gump een beetje hier doet de komende week. In de kooi dus waren zij van haar zuilens. Het standaardwerk van de Ene stichting komt eind november uit. Maar het is nu al bij voorintekening te bestellen. Het kost 35 euro, maar wij geven natuurlijk één gratis exemplaar weg. Aan een luisteraar die ons kan vertellen hoeveel kooien er nu nog in Nederland te vinden zijn. Kijk voor onze website voor meer informatie. Kijk op onze website vroegevogels.vara.nl. Musical-liefhebbers hebben een vast al herkende song I Feel Pretty... uit The West Side Story van de Amerikaanse communist Leonard Bernstein. En dit was een uitvoering door twee zussen, denk ik. Ze heetten Katia en Marielle Labeck. Dat is best lastig. Hè? Ga je lekker rustig uit eten? Moet je de bewuste, kritische consument gaan uithangen? Heeft u biologisch vlees? Is het duurzaam geproduceerd? Om dit nou iets gemakkelijker te maken is restaurantsiteins.nl samen met Milieu Centraal. Begonnen met het duurzaamheidsprofiel per restaurant. Als restaurant uh, word je aan een digitaal vragenvuur onderworpen waarna er een bepaald percentage uit rolt. Het Rotterdamse anti anti, -chique. anti -chique, dan mag je vast in spijkerbroek naar binnen. Restaurant anti haalde maar liefst 69% op de website. Reden voor verslaggever Rolf Hartogens is om samen met Hans van Dijk van Milieu Centraal de kritische consument uit te hangen. Nou, daar komt het hoor. Dat ziet er heerlijk uit. Ja, dat, dat, dat, dat ziet er prachtig uit en het ruikt al heerlijk, moet ik zeggen. Ja. Nu moeten we vragen gaan stellen, Hans. Ja, nu moeten we vragen gaan stellen. Ik zal je eens even vertellen wat, je, wat, je op je bord, uh, wat er op je bord ligt. Dat is verse pappadellen. Borstpaddenstoelen, ja. biologische borstpaddenstoelen. Ja, en één vraag, waar komen de paddenstoelen vandaan? Paddenstoelen zijn biologisch. Maar waar komen ze vandaan? Uit van Nederland. Uit Nederland, ja. Oké, ja. Okay. ja nou. Is dit de enige vraag die we nu moeten stellen? Nou, nee, maar dit is de vraag die ik, die ik over dit gerecht uh, stel. Zitten we ja. hier als kritische consumenten? Ja, en consument, ja. de portie... Dit is een kleine of een grote portie. Dit is een, uh, een, een tussengerecht portie. Maar dat, dit gaat altijd op. Ja, maar het is niet heel veel, hè, Ron? Nee, is, nou, dit is genoeg. Als mensen dus drie of vier gaan eten bij ons, is dit echt wel voldoende. Dit is toch wel heel interessant, hè, Hans. Dat, het zit er helemaal niet in... Precies waar alles vandaan komt. Is wel. Het is gewoon een kleinere portie serveren. Ja, maar goed, de portie serveren die dan ook echt worden opgegeten. Ja, dan hou je dus geen eten over. En nou, dat, dat is een slimme manier, maar dat is ook een hele milieuvriendelijke manier. Een hele duurzame manier om met eten om te gaan. Terwijl je lekker uit eten gaat. En wat is het duurzaam dineren dan weer? Ja, nou, wat je ziet, je kan bij wijze van spreken de televisie niet aanzetten. Of uh, je ziet een programma over koken. Nou, je ziet gewoon belangstelling voor voedsel, die is uh, enorm. Maar ook voor goed eten, voor duurzaam eten. Nou, uh, milieu centraal en ins.nl dat is die restaurantsite en Krem, dat is een onderzoeksbureau... die hebben de mouwen opgestroopt en gezegd van... we gaan eens kijken of we dat populairder kunnen maken. Nou, en nou is het mogelijk voor ondernemers om een profiel in te vullen op ins.nl en te zeggen hoe duurzaam ben je aan de hand van een aantal criteria. Nou, als klant kan je daar rekening mee houden, kan je daar op zoeken. Hans, ik moet heel eerlijk met je zijn. Ik vind het heel erg lastig om als consument, als ik lekker uit eten ga... om dan aan duurzaamheid te denken, want dan denk ik meer aan genieten... Volgens mij gaat genieten en duurzaamheid gaat prima samen. Kijk, uh, genieten uh, als je uit eten gaat is heel erg belangrijk. Maar tegelijkertijd, denk aan die portiegrootte... kun je ervoor zorgen dat er geen eten overblijft, dat soort zaken. Uh, wil je biologisch eten? Nou, kan je daar, uh, daarom vragen. Uh, wil je trade eten eten? Kun je daar ook uh, om vragen. En met andere woorden, er zijn talloze manieren om te genieten... maar ook nog een beetje anderen of het milieu of het klimaat... ook mee te laten genieten, om het maar zo te zeggen. En jij dan, als je uit eten gaat, hang je dan de kritische consument uit? Uh, nou, dat is best nog wel moeilijk, moet ik je zeggen. Als je bijvoorbeeld vraagt van, heeft die vis, heeft die een keurmerk? Dat is best nog wel moeilijk, maar je kan dat uh, vragen natuurlijk in een restaurant. Uh, en kan jij als restaurant, volgens mij heb jij 69% is jouw restaurant duurzaam. Ik kan er nog weinig van bakken als consument, maar ik vind dat wel heel hoog klinken, Kan je nou 100% rond? Dat, dat durf ik niet zeggen. Ik denk dat het, dat het strevende moet zijn... En mag het dan ten koste gaan van de smaak? Nee, nooit. Nooit. Oké, okay. eet smakelijk jongens. Okay, smakelijk. Ja. Mm. ja, het is helemaal mijn kostje, maar goed. <laughs> ik vond het echt heel erg lekker Ron. Dank je wel. Ja, wat wat ik zie, zie ik nou achter jou? Zijn dat gloeilampjes? Dat zijn gloeilampjes, ja. Niet alles is helemaal duurzaam. Nee, dat, maar dat kan ook niet. En dat pretenderen we ook niet. We zijn ook niet Rome's rusten paus. <laughs> we hebben inmiddels meer dan 200 restaurants zo'n duurzaamheidsprofiel uh, uh, ingevuld. Vindt u duurzaamheid nou ook een belangrijk criterium bij het uiteten gaan? Kijk dan even op vroegevogels.vara.nl NL. Ja, ik zie op Twitter twee tweets van mensen die tweeten uh, waar zijn vroege vogels luisteren. Marco Aardia zegt zondagochtend koffie onder de dekens vroege vogels in het donker. En ik heb een luistert vanuit het keukentje van een ene Claudia Huft. Ja, want dat willen we weten. Uh, in verband met ons jubileum hebben we een enquête op onze website. Waar luistert u nou vroege vogels? En maak er een foto bij. We willen het ook zien. We zijn heel erg benieuwd. Waar luistert u vroege vogels? We zijn terug na negen uur. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio.